Dit is deze week in tablets, aflevering 45. Opgenomen op maandag 30 juli 2012. Buongiorno. Buongiorno. Wij hebben lekker één goud. <laughs> volgens mij hebben wij er al vier. Oh, echt? <laughs> echt? Ja, in Italië is volgens mij best wel uh, meestal zo in, in de top 5 uh, of zo, hoor. Oh echt? Ik, ik, ik zit even te kijken om me heen waar ik iets van een, een tablet heb liggen. Maar ik heb er iets van negen of zo liggen, maar niet één binnenhand bereik. Balen. Ik wou even <laughs> eens kijken wat de medaillespiegel was. Maar okay. nee, het, het viel mij nogal op dat Italië zoveel mensen had lopen tijdens de, de openingsceremonie. Dat was echt een hele rits. Nederland viel op een beetje tegen. Ik heb volgens mij op de BBC gekeken en daar waren ze enthousiast over, over de kleding van Italië. Dat uh, is me niet eens opgevallen. Ja, maar, maar ik vond het een mooie wedstrijd gisteren, de laatste twee kilometer die ik hier heb mogen zien. Ja, kabam! Marianne Vos. thee. Nou goed, maar Olympische Spelen dus. We hebben een stukje geschreven over hoe je Olympische Spelen kan kijken op je tablet. Of, ja. of eigenlijk via het internet, of met welke apps en dat soort dingen. Dus dat uh, hebben we deze week natuurlijk uh, verzorgd. En uh, verder is het natuurlijk nog steeds een beetje komkommertijd. Hè? Dus hopelijk uh, kunnen we weer redelijk snel door deze podcast heen. Met, uh, met de, de beperkte nieuwtjes die er waren. Ja, nou ja, we hadden toch eigenlijk op dit moment wel, wel verwacht dat Samsung een, een, uh, eindelijk dat Xino 10.1 gepresenteerd zou hebben. Of in ieder geval gelanceerd zou hebben. Maar uh, helaas, dat, uh, dat moeten we weer tot na de zomer wachten, denk, je. denk ik. Hey, maar jij verwacht het iedere week. Ja, nou niet meer. <laughs> dat ding komt nooit, jongen. Er zijn al twee nieuwe generaties tablets geweest sinds die aankondiging. Hij krijgt wel trouwens elke week als we de rug te mogen geloven en zo. Elke, elke week nieuwe hardware ja, ja. Ja, ja, precies. Twee gigabyte, volgende week vier. Ja, precies. En tegen de tijd dat dat ding eigenlijk uitkomt... dan uh, moeten er 38 gigabyte in en een deck en weet ik voor allemaal. Dat zou mooi zijn. Ik wacht een beetje zat. Um, zullen we maar aftrappen met een paar reviewtjes die deze week gedaan zijn? Of in ieder geval delen van reviews die deze week gedaan zijn? Ja, dat kan. Kan je misschien eerst even uitleggen wat de nieuwe opzet is? Want we gaan het iets anders uitpakken. Ja, we willen voortaan wat meer informatie sneller delen met onze bezoekers. Want we hebben natuurlijk redelijk vaak een tablet liggen. Jij of ik of meerdere tablets. Um, en dan reviewen we die uh, in een week of zo. En na een week komt dan die review uitgebreid online. Um, maar we willen ook zo'n dag nadat we die tablet gekregen hebben, of twee dagen of drie dagen, willen we wat meer informatie naar buiten brengen en ook de mogelijkheid bieden om vragen te stellen. En maken we uh, daarom maken we kleine onderdelen, zogenaamde close-ups, waarin we bepaalde elementen van de tablet uitlichten, bijvoorbeeld de productiviteitsmogelijkheden. Uh, gaming, uh, de Android versie en skin. En dan daar gaan we ook wat dieper op in dan in de, in de, in de volledige review, soms, niet altijd. Um, en wat ik zeg, dan, dan heb je eerder wat informatie en kun je de, heb je de mogelijkheid om vragen te stellen die we in, in de complete review meenemen. Ja, ja want uh, ja, dit, het is natuurlijk nog eventjes een beetje passen en meten. Want een, een nieuw uh, opzetje betekent ook weer eventjes nieuwe, tegen nieuwe hordes aanlopen en dat soort dingen. Dus het is nog niet helemaal duidelijk hoe we en welke onderdelen we gaan doen. Maar we hebben een, een eerste opzet volgens mij. Ik ben nu met die... Uh, AT300 heb ik er al een stuk of drie gemaakt. Uh, jij hebt met de Nexus 7 al een soortje van die dingen gemaakt. En uh, dat is ook deels omdat het... Je moet niet vergissen, zeg maar, hoeveel moeite het is om zo'n tablet uh, uh, opgestuurd te krijgen. Ja. <laughs> het is niet zo dat ze allemaal groot in de rij staan. Staan van, de hey, nee. hey, uh, wil je 100 tablets hebben? Ja hoor, hier heb je er nog 30. Nee hoor, dat betekent gewoon heel veel mailen, zeuren en schelden tegen lui aan de telefoon. Van ja, jongens, uh, kom op, uh, vandaag uh, liever dan morgen. Uh, en, en eigenlijk was het een beetje zonde zeg maar, hoeveel we daaruit konden halen en zonde als in hoe weinig we daar mee konden doen door de, door de loop van de tijd heen dat we dat ding hebben. Dus op deze manier kunnen we inderdaad veel meer informatie delen en uh, geïnteresseerden de kans geven wat meer informatie daarover te vragen als dat nodig is. Dus op zich hartstikke leuk natuurlijk om het op die manier extra te doen denk ik. Ja. Nou, absoluut. En hoe uh, nou ja, hebben we het nou met? Uh, anderhalf reviews, reviews hebben we nou... Nee, bijna twee reviews. Want we hebben de Ace of Tab A510. Hebben we die heel druk zo gedaan? Nee, ja. nee, nee dat nee, was met... de laatste die je hebt gedaan. Uh... <laughs> de Toshiba. Oh ja, ja. Dat is hem, ja. De Toshiba hebben we nou een, een aantal reviews... Of een aantal elementen zo gedaan. En de Transformer Pad 300 ben je nou mee bezig. om dat nog snel... Ja, een, een paar, paar dingen uh... van, inderdaad. Precies. En de uh, Nexus 7 heb ik niet helemaal volgens dat stramine gedaan... Maar uh, dat ga ik uh, bij eerst volgende modellen wel doen. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ja, dus daar dat blijven we een beetje in, in, in prutsen en dat soort dingen. Dus heb je suggesties voor onderdelen of vragen over iets, laat dan ook echt horen. Want nu is het moment dat we proberen een, een opzet te maken waar we ons de komende tijd aan gaan houden. Dus uh, binnen nu en een paar weken houden ons in de gaten en, en geef je feedback zodat we er wat mee kunnen uh, en niet pas over een paar maanden dat we denken... ...oh, dat was inderdaad handig geweest, maar jammer de bammer. Ja. Precies. Dus, uh, Oké, okay, uh, Nexus safe. Uh, jij hebt Jellybean en Google Now uh, alle twee apart bekeken. Volgens mij hebben we dat vorige week ook al over gehad, of niet? Um, volgens mij had ik hem vorige week nog niet binnen. Hmm. Oké, okay, hoe bevalt het ding? <laughs> nee, heel goed. Uh, het heeft natuurlijk wat geld en tijd gekost om dat ding hier te krijgen... Uh, maar dat is het wel tot nu toe volledig waard geweest, want het is uh, een prachtablet in de zin van uh, hardware technisch zit het allemaal goed in elkaar, gewerkt goed. Um, en, en software is gewoon een stuk beter dan wat ik tot nu toe gewend ben van Android. Uh, Jellybean is daadwerkelijk veel stabieler en sneller uh, dan Android 3.0 Ice Cream Sandwich, waar, waarvan we dat eigenlijk ook al verwachten toen het gelanceerd werd. Maar dit is daadwerkelijk een flinke verbetering. Het enige uh, wat ik me nu nog afvraag is, ja, ik zie het nu natuurlijk op een Nexus 7 tablet. En die is natuurlijk door Google en Ace samen ontwikkeld. En die is natuurlijk helemaal compleet geoptimaliseerd voor dat besturingssysteem. Dus ik ben vooral benieuwd hoe dat gaat werken straks op uh, tablets met wat mindere specificaties. Bijvoorbeeld geen tk 3 processor. En of je echt daadwerkelijk verschil gaat merken op een Asus uh, Transformer Prime of Transformer Pad 300, die al beschikt over zelfs een iets hoger geklokte, uh, iets zwaardere, krachtigere TK3-processor. Dus dat vind ik nog wel interessant om te gaan zien, want daar kan het nog fout lopen. Kijk, dat het op deze tablet fantastisch vloeiend draait, is natuurlijk hartstikke mooi meegenomen. En uh, dat is een begin. Maar ja, maar, we zijn, maar wat zou er nog De absolute ondergrens, want als het hier niet goed op zou draaien, had je echt een probleem gehad natuurlijk als Android. Jawel, tuurlijk, maar, uh, maar de ondergrens wil ik het niet noemen, want het is natuurlijk helemaal compleet geoptimaliseerd voor deze, voor, vanaf deze versie van Android. Ja, dat bedoel ik met ondergrens. Als, als deze niet zou werken, dan had je natuurlijk helemaal een probleem. Ja, okay. het, het is een Google device, dat bedoel ik. Er uh, um, ja, okay, maar... zitten natuurlijk bepaalde beloften aan, aan Jelly Bean en als die niet waargemaakt kunnen worden op andere tablets. Ja. ja, ik ben ook benieuwd. Ik ben de laatste tijd achtergekomen dat het toch wel zo is dat... Uh, een ice Cream Sandwich op bepaalde hardware toch kennelijk redelijk stabiel kan draaien. Ik uh, ben echt verbaasd en heel erg blij verrast. Maar dat betekent dus ook dat er dus echt verschillen zitten tussen de hardware en ja. de software. En eerlijk gezegd hebben we dus nu over twee tablets. Uh, bijvoorbeeld de 300 versus de TF300. De AT300 versus de TF300. Toshiba versus Asus. Asus werkt voor geen meter. En Toshiba is uh, redelijk uh, bruikbaar en stabiel zelfs gewoon. Dus... Hetzelfde uh, processor, hè? He? processor, ander type RAM-geheugen, maar dat is volgens mij wel zo'n beetje het verschil. En dat is dan toch wel heel opvallend dat er tussen twee van dat soort dingen al zo'n enorm verschil kan zitten. Vooral als je bedenkt dat zowel Asus als Toshiba niet echt heel veel doen aan skinning of zo. Ze hebben alle twee gewoon een st bijna stock Android-ervaring. Ja. Dus dat is toch opvallend uh, te noemen. Uh, Kun je ook wat vertellen over Jellybean en Google Now? Want daar heb je dan ook, uh, <coughs> of uh, Jellybean heb je natuurlijk net gezegd, maar ik bedoel uh, het Google Now gedeelte. Nou goed, in, in Jellybean zitten natuurlijk meer verbeteringen, maar goed, daarvoor verwijs ik naar uh, de complete review die ik ervan gemaakt heb, uh, gemaakt heb. De belangrijkste verbeteringen heb ik net genoemd, dat zijn snelheid en stabiliteit. En voor de rest heb ik qua interface nog een paar aanpassingen. En uh, dat ben ik, allemaal, ben ik allemaal heel positief over. hoor. vind ik heel fijn, bijvoorbeeld de portraitmodus interface van 7-inch tablets. Um, Vind ik een positief ding. Maar goed, Google Now. Onderdeel van Jellybean um, het is een apart, aparte functie, eigenlijk een, een geavanceerde zoekfunctie. Want uh, Google Now omvat het normale Google zoeken zoals we kennen. Je kunt het zoekwoord toetsen uh, en je krijgt zoekresultaten. Maar Google Now is ook een soort van persoonlijke assistent die bijhoudt wat jij doet. Uh, wat jij zoekt op het internet, welke websites jij bezoekt, welke contacten je hebt welke afspraken je hebt, waar je naartoe gaat middels je gps locaties en dergelijke en aan de hand daarvan stelt Google Now bepaalde cards samen en die cards verschijnen in het Google Now venster uh, met informatie die voor jou op dat moment belangrijk is hoe vaker je het hebt gebruikt hoe meer je zoekt, hoe meer je doet hoe uh, gespitster Google Now wordt op jouw uh, ...eisen, wensen, op jou doen en laten. Bijvoorbeeld, ik, zat, uh, ik zit nogmaals ook hier thuis in uh, Corosteto... ...en dan krijg ik geen verkeersinformatie te zien of zo... ...want Google Now weet, hier is waar ik, dit is waar ik werk, dit is waar ik woon. Maar gisteren gingen we naar mijn schoonouders, die wonen hier 30 kilometer verderop... ...krijg je in een keer, ping, een pop-up in Google Now... ...van, uh, je zit nou op deze afstand van je huis of van je werkplek... Uh, dit, dit zijn een aantal kilometers die je moet rijden. Momenteel is het zo druk op de weg, dus je gaat er zo lang over doen. Let erop dat je dan en dan moet vertrekken om op tijd thuis te komen, wil je op dat moment thuis zijn. Nou, ik had geen afspraak thuis staan, dus hij gaf niet letterlijk aan wil je op dat moment thuis zijn. Maar hij houdt wel rekening mee met het verkeer en met de tijd, de tijd die het uh, in beslag neemt om thuis te komen. Um, ik heb vaker gezocht op de Florida Marlins. Volgens mij is dat een baseballteam. <laughs> hey, uh, oh, dat is dat hij weet welk sportploeg je fan van bent, toch? Ja Ja, ik ben verbazingwekkend stil natuurlijk Want ik zit ondertussen de BBC te kijken Wat de Holland afgroeit En uh, ik weet niet hoe je in Italië mensen aanmoedigt Maar omdat er niriden in de boot zitten En uh, dat is mijn uh, ex-studentenvereniging uh, Die jongens, die ken ik Dus ik probeer dat een beetje te volgen Maar het lijkt erop dat we, gaan <laughs> dat we het niet gaan halen Godverdomme uh, Holland 8, jongen Kutzo, jongen D Wat is het nou? Oh, ik krijg eigenlijk janken. Maar oké, okay, um, <laughs> dus eigenlijk zou die... Ja, sorry, die Google Now die moet dus weten van uh, uh, welke sportploegen je fan bent. Maar ja, als jij maar... nu dat ding oppakt en vraagt van... Gaat de Holland achter het halen? Wat, wat, wat zegt de Nexus 7 dan? Dan zegt de Nexus 7? Helemaal niks, want die kent hij niet. En dat is het grote nadeel van Google Now. Uh, het gaat om Amerikaanse grote sportteams momenteel. En, uh, zoals oh. de Florida Marlins en NBA teams en whatever. Um, dat is het probleem. Het, het, het focust zich momenteel nog voornamelijk op de Amerikaanse markt. Het kent ook vooral de, de Amerikaanse beroemdheden, Amerikaanse plekken, Amerikaans openbaar vervoer. Het werkt wel gedeeltelijk in Nederland, maar ook weer voornamelijk als je het in het Engels instelt. Want je kan in, je, in het Engels tegen Google nou praten. Google Voice heet dat dan en dan krijg je leuke zoekresultaten met, met cards en dergelijke um, maar ja, in het Nederlands werkt het allemaal nog niet zo soepel. Maar het goede nieuws is natuurlijk dat dat ding nog niet in Nederland te krijgen is. En nee. met goede nieuws bedoel ik eigenlijk dat het op het moment komt. dat dat ding wel verkrijgen is, dan gaan we er ook vanuit dat dat gewoon ook in het Nederlands werkt, toch of niet? Nou, ik ga er niet vanuit. Ik denk niet dat Google dat, dat op dat moment wel uitgerold heeft. Dan zouden ze dat nu binnen twee maanden moeten doen. Maar ja. dit komt wel. Uh, het, ja, ik hoop wel dat het binnenkort komt. Maar goed, een le leuke functie. Met, met, uh, je moet even de video kijken. Daar laat ik in alles in zien hoe, hoe leuk en grappig en uh, handig het kan zijn. Zeker, zeker. <coughs> dus, maar je bent uh, wel redelijk tevreden dus. Ik ben... Uh, dat was eigenlijk mijn conclusie van, van Jellybean. Uh, Jellybean brengt het, het... klinkt heel dramatisch. Brengt het ja. plezier terug in Android. Oh, wat een <laughs> leuke titel. <laughs> ja, dat is wel zo. Het is een keer geen troep. Dat is ook een leuke titel. <laughs> nee. Nederland derde! Maar in brons of... of zijn ze naar de finale? Nee, nee, nee, nee, nee, joh. Dit, is, uh, dit is de herkansingsheet. Volgens mij zijn we nu door. Kut, ik weet niet meer. Ik, heb... ik wist het. Uh, helemaal enthousiast, jongen. Uh, Oké, okay, goed. Uh, ik kijk zo meteen wel. Ik heb in ieder geval een stuk van de race kunnen zien. Dan kijk ik zo meteen wel wat het resultaat was. Sorry. Oké, um, dan kan ik wat vertellen over de Toshiba AT300. Um, ja. Kijk, in ik ga even de schoen vans springen. Van? Oh ja, dat vind jij leuk? <laughs> uh, dat, hadden we, dat hadden we niet anders verwacht, door Martijn. Precies. Misschien moeten we maar mailen van... ...hebben jullie ook een roze tablet uh, die we kunnen reviewen? Deze nee, heeft roze tablets. Maar goed, oh, ja. Nee, ja. uh, hey, nee, nee, de, de Toshiba uh, AT300... ...ook daar wil ik nog op verwijzen naar de... Onderdelen die tot nu toe zijn gedaan en anders volgende week wat meer over hebben als de volledige review af is, zeg maar. Maar dat is een tablet, um, als je op dit moment vandaag na deze podcast per se een, een, een tablet wil kopen, waar ik er niet van kan zeggen van goh doe dat niet. Want ik ben tot nu toe hartstikke enthousiast over dat ding. Um, het enige wat tegenvalt tot nu toe is de batterijduur, maar hij is stabiel, hij is snel, hij is dun, hij voelt... Hij voelt goed aan en je hoort hem op dit moment piepen, want de batterij is weer op. En, en dat is dus uh, de, de enige uh, klacht die ik tot nu toe over dit ding heb. Hij gaat maar een uur of uh, zes, zeven mee. Oh, dat vind ik nog best dan... meevallen. Maar ja, ja? ik uh, wil toch wel, uh, t, uh, wel gewoon richting de acht, negentien uur, hoor, eerlijk gezegd. Uh, oh. en mis, mis, voor mijn gevoel gaat hij niet lang genoeg mee. In ieder geval, ik, uh, ik heb... Met de meeste tablets dat je hem twee dagen kan gebruiken voordat hij aan de oplader moet. En met twee dagen bedoel ik dus verdeeld over die twee dagen elke keer een paar minuten. Tien minuten, kwartiertje half uurtje. Ja? En deze die haalt elke keer maar één dag. Dus dat is een verschil. Ik kan er ook op wijzen, want dat heb ik dus nog niet goed genoeg kunnen uitvogelen zo in die eerste paar dagen. Dat ik hem gewoon veel meer gebruik dan de andere tablets die ik meestal heb. Dus dat hij daarom wat eerder uh, is. Maar dat is dus alleen maar positief. Want ik pak hem vrij vaak op om te gebruiken. En uh, waar ik andere tablets uh, meestal nog na de eerste paar dagen een beetje laat liggen. Omdat het me gewoon niet bevalt. Dat het gewoon te lang duurt. En dat ik mezelf niet wil martelen door een of de dingen te gebruiken wat niet werkt. Um, is dat heel hier, hier heel anders. Dus uh, daar ben ik redelijk positief over. Het is een Tegra 3 processor die erin zit. Maar ook een DDR3 RAM geheugen. En nu denk ik dat ik uitgevogeld heb dat dat het grote verschil is tussen deze tablet en andere tablets. Doordat het DDR3 RAM geheugen is, uh, is de uh, IO, hè, de, de, hoe, hoe snel die kan lezen en schrijven naar het geheugen... ...is een stuk sneller... ...en dat lijkt veel minder... Uh, ...deze applicatie is uh, gesloten... ...wilt u wachten of op oké OK drukken... ...weet je wel, is weer vastgelopen... ...meldingen op te leveren... ...en dat is super positief. Maar dat is toch wel apart... ...want uh, het is niet echt de, dat de meeste consumenten dat opvalt... ...dat het duidelijk in de specificatie staat... ...DDR2 of DDR3... Hey, sterker nog, ik heb het echt via Fora en zo uit moeten zoeken, want ik kan niet bij Asus vinden of het DDR2 of 3 geheugen in zit. Maar er dus zit blijkbaar heel veel verschillende, dus het is wel heel, eigenlijk heel belangrijk. Ja, ik ben ook verbaasd hoor, want ik dacht gewoon dat het Android troep was. Nou, kennelijk werkt het gewoon niet goed op de alle dure Android uh, hardware die ondertussen uh, bij mij is. <laughs> de, uh, het bureau heeft uh... Heeft aangeraakt, zeg maar. Uh, ik denk dat het DDR3-ramgeheugen het grootste verschil maakt in dit geval. Ja. Kijk, het, is natuurlijk, het heeft natuurlijk nog steeds heel wat ruwe randjes, hè, Android. Het is niet ultra stabiel. Alleen dit is een tablet die ik gewoon wel zou gebruiken, zeg maar. En uh, bij andere, kijk, ik heb vrienden en familie die dan wel eens een hekel hebben aan Android en dan, of aan, aan Apple en dan willen ze iets kopen. En ik word gewoon bijna boos, weet je wel, want ik denk dat is gewoon echt zonde van je geld. Moet je niet doen. En vanaf nu heb ik eigenlijk twee tablets die ik kan aanraden. Die Eze Iconia A15. Die heeft een super goede batterijleven, maar is wel een joekel van een ding. Uh -huh. En nu ook die Toshiba AT300. En um, eerlijk gezegd, een paar maanden geleden dachten we eigenlijk alleen maar nog maar over die Samsung en over de A Asus na. Uh, en, en dat is toch opvallend dat de twee merken uh, een goede beurt hebben gemaakt. Uh, want ik ben niet overkritisch, maar ik... ik ik vind het wel een hoop geld allemaal wat die dingen kosten. Dus je kijkt er altijd vrij streng naar naar, naar die tablets. En ik uh, nou, ben echt blij verrast door, door deze Toshiba AT300. Okay. Nou ja, en, uh, wellicht uh, deze week of begin volgende week uh, krijg je een uh, nieuwe variant. Hè? Je, uh, wat begin volgende week? Nou, ik weet niet precies of het eind deze week of begin, uh, ik weet niet precies wanneer. Maar de, de Transformer uh, Pet 700. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat hij eigenlijk vandaag om morgen kwam. Maar, oh, uh, dat weet ik niet. Kan ook. Dat, dat zou kunnen hoor. Dat, dat, dat, uh, dat, ja, nee, inderdaad. Dan moet ik die 300 weer inleveren. Zeiden van je hebt twee, 300, dat is 600. Dan doen we er 100 bij, krijg je krijgt een 700. <lacht> ja. Um, ja, ik ben heel benieuwd. Kijk, ik heb die een paar keer al in mijn handen gehad. Um... Deed echt 2 of deed 3? Geen idee. En dat is misschien iets om uit te zoeken. Maar waarschijnlijk pas na, dat ga ik pas na, uitzoeken nadat ik hem een dag of twee gebruikt heb. Want ik hoop het gewoon te merken. Want uiteindelijk is het zo dat ik grootste aanhanger ben van de volgende filosofie. Het boeit me geen fuck waar dat ding uit bestaat als het maar goed werkt. Ja. Dat is het hele ding wat ik heb met tablets. Maakt me, maak me echt geen kloten uit of daar een OMAP, een TEGRA of wat voor mohula geheugen of processor in zit. Nee, ik wil gewoon... Dat ding oppakken en gebruiken. Ik ben geen modder, ik ben geen hacker, ik ben geen uh, ingewikkelde computerfreak die, die, die, die belangrijk vindt om te weten wat er in dat ding zit. Totdat blijkt dat uh, bepaalde dingen beter werken met... met, met, met ...verschillende hardware... ...en dan krijg je dus inderdaad die nare situatie eigenlijk... ...waar we nu in zitten... ...dat ik wil weten wat voor een geheugen er in een tablet zit... ...wat kan mij dan, dan rotten eigenlijk... Mm -hmm. ...maar als ik weet dat het DDR3 is... ...en daardoor stabieler is... ...ja, dan wordt het opeens heel erg belangrijk... ...en dat is overigens wel echt een probleem natuurlijk... ...voor, voor Android-fragmentatie... ...want dan krijg je dus uh, de situatie... ...waar alleen de mensen die echt de moeite nemen... ...om, om uitgebreide reviews... ...waar ik dit soort dingen in, in ga beschrijven... Uh, ...te lezen... Uh, en dat kan je natuurlijk van normale consumenten niet verwachten. De meeste mensen gaan de mediamarkt binnen en die willen een tablet hebben. Dan laten ze zich wel of niet overtuigen om een iPad of wel of niet overtuigen om een ander ding te kopen. Nou ja, meestal als je, dat zeg ik uit eigen ervaring, als je de mediamarkt binnenloopt, dan word je uh, gepusht naar de tablet waar op dat moment de meeste marge op zit. Ja, exact. En natuurlijk zijn er, zijn er dingen als... Uh, uh, Tweakers en dat soort dingen in Nederland die er allemaal naar kijken. En dat doen ze natuurlijk allemaal hartstikke goed. Mm. Alleen uh, uh, merk ik toch dat het heel vaak ook uh, een beetje... Niet reclame is omdat ze ervoor betaald krijgen, maar het is niet kritisch genoeg. Dat hebben we natuurlijk in vorige, dat uh, is alweer een paar weken geleden, misschien een paar maanden geleden dat we er voor het laatst over hadden. Maar er wordt altijd een beetje een, een cijfer gegeven op een curve. Hè? Van goh, deze is beter dan de volgende, de vorige, dus is het, uh, moet het een hoger cijfer krijgen dan de vorige. Alleen het probleem is, we zijn allemaal... Of de meeste reviewers zijn begonnen met die dingen vijven en zessen te geven. Terwijl het ene en twee <coughs> verdiende. En uh, iets wat troep is en net iets beter is. Verdien nog steeds niet je geld, zeg maar. Want nee. uiteindelijk hebben we het elke keer over drie, 400 euro. Hè, wat die dingen kosten. En uh, dat is toch gewoon. Uh, verdient het om, om super kritisch naar te kijken uiteindelijk. Absoluut. Dus uh, nou ja, goed dat. <coughs> nou, mooi. Dus uh, er komen nog genoeg uh, uh, close-ups, reviews aan. Ik ben met Snacks ook nu niet klaar, hoor. Uh, ik moet nog steeds de, de complete review uh, schrijven. Um, en daarbij wil ik het even laatst uh, de belangrijkste concurrenten zetten. Om, uh... Ja, en, gewoon, en goed, gewoon gebruiken voordat we er wat over zeggen. En dat is natuurlijk het mooie, dat we, dat we met die close-ups... Uh, dat je ziet dat dat ding dus ook echt gewoon een week of tien dagen, soms doen we er twee weken over in totaal, want hè, ook wij hebben andere hobby's. Mm -hmm. um, uh, dat je ziet van, goh, hè, we, we gebruiken dat ding zoveel dat we daarna je een, een advies kunnen geven. En dat is denk ik heel belangrijk. En, oh, sowieso, ja. want dat zie je inderdaad, uh, zei je dat nou net, weet ik niet hoor. maar dat zie je inderdaad wel vaker, dat, uh, dat sommige websites... Uh, een dag nadat ze dat ding ja. doen hebben... Kijk, dan kun je best een eerste indruk uh, geven. Ik heb het uh, ook een anderhalve dag nadat ik die nekste zeven binnen heb gegeven, of twee dagen, uh, heb ik ook gelijk uh, mijn eerste indruk uh, op video en online gezet. Maar uh, er zijn soms complete reviews met eindoordeel dat ik denk van, ja, dat, dat, dat lijkt me toch zeer sterk <laughs> dat je dat al kan weten. Ja, ja ik ben ook altijd, uh, of, of niet, ja, ik ben zeer regelmatig heel erg verbaasd door de conclusies die ik andere mensen hoor trekken. Dat ik denk van, wauw, oké, okay, uh, kennelijk... Uh, ja, super rijk of zo. Het is dan vaker van, oké, okay, ik heb dat ding in handen gehad. Um, oké, okay, laat ik de review er dan maar uitklappen. Het gaat om mij om dat ik hem in handen heb gehad. Het is niet zozeer de bedoeling om uh, consumenten te adviseren, maar het is meer om te laten zien, kijk, we hebben hem ook gereviewd. Ja. ja. Moeten even stoppen met onszelf op de borst te kloppen. Oh, maar dat is niks tuurlijk... over onszelf, hoor. Dat vind ik gewoon... Nou, vind ik wel. vind ik wel. Dan doe ik het wel eventjes. Ik vind de rest... Oh, dat heb ik al zo vaak gezegd, trouwens. De rest zijn gewoon bijna allemaal leugenaars en mogolen. Want die vertellen je dingen over zo'n tablet... wat gewoon uh, op, het, op het foldertje staat. Ja, dat klopt. Ja. En, en, en, en weinig kritisch. En nogmaals, of die mensen zijn superrijk... Nou, we weten alle twee dat het vrij lastig is om echt super rijk te worden van een website. Helaas, <laughs> dus ja. waarschijnlijk zijn ze niet super rijk. Maar als ze super rijk zijn, dan kan ik me voorstellen dat het niet zoveel boeit. Dat dat ding 450 euro kost. En dat je dan zegt, ja nee, is, is wel leuk hoor, 7,5. Nee, het is 450 euro. En dan mag je een redelijke verwachting hebben. En dan is het troep in, in verhouding met dat geld. En uh, wij zijn gelukkig uh, van de meer kritische reviews dan, uh, dan, dan de rest. En ik denk dat dat prima is om zo te houden. Uh, want dat, dat, dat, dat, dat, dat moet je niet vergeten als je zo'n review leest. We houden wel in ons achterhoofd wat zo'n ding kost. Ja, absoluut. Maar dat, dat is, is vaak uh, het probleem. Dat uh, die vergelijkingen lopen scheef. Kijk, uh, je kunt kijken naar wat iets kost en, en, en, en, en het vergelijken met de iPad. Maar dat zijn twee hele andere dingen. En dat klopt vaak. ja. Ik, ik, ik denk dat ik daar een redelijk blad nu heb in kunnen vinden. Door vooral mezelf te vertellen van... Hij concurreert niet tegen de iPad... Maar hij concurreert tegen de prijsklasse van de iPad. En in, de, in zijn prijsklasse is de iPad een van de beste tablets. Dus moet je hem wel meenemen in je vergelijking. Oh, natuurlijk. Kijk, als het in de prijsklasse en, en, zit, absoluut. Exact. En een Nexus is misschien wat een ander verhaal. Ja, maar dat zie je met... juist heel vaak. Van, uh, dan gaan ze een, uh, een Galaxy Tab... Uh, 7,0 of zo tegenover een iPad zetten, en dat daar zit toch 350 euro verschil tussen? Of wat is het 300 euro? Dat ja, ja goed. Nou, goed, ja goed, uh, dat is inderdaad. Maar goed, uh, whatever, uh, uh, rammen er nog een paar nieuwtjes doorheen. Ja, want want wat er iets echt, <kwijnt> ik zie het bijna bovenaan de lijst staan, boven de net onder de reviews. Want oh jojojoj, jo, jo, onze man, rimmers. Man, nu komt er toch geen succes in <grijpers> Rimmers. Weet je wat dat betekent? Laten <grijpsen> we nog niet verder op Ja, voor alle jonge kijkers. Niet googelen. Googlen, nee. Er komt een 10-inch playbook. Ja, nou goed. Dat is op zich niet heel erg verrassend nieuws. Want dat hebben we eerder deze maand al in een, in een roadmap voorbij zien komen. Maar daarin stond oh. dat het pas in 2013 zou verschijnen. Eind 2013. En is, dan bestaat Rim niet eens meer. Daar gaan ze zelf wel vanuit. Dus laat het daarmee even behouden. Maar goed, voordat het zover is. Hij is nu al opgedoken namelijk. Uh, wie weet gaat het om een pre-productiemodel Of een model wat helemaal niet meer uh, gecanceld is of zo. Maar in ieder geval via de Vietnamese website Tinten. Die is wel vaker... Uh, ja, ja, ja die had ook je iPad als eerste. Ja, die uh, heeft het 10-inch playbook in de gekregen. Of in ieder geval de foto's ervan. En dat gaat ook om een 3G, 4G model. In ieder geval model mobiel internet. En een 4x3 beeldverhouding zoals we van de iPad kennen. Um, dus ze zijn afgestapt van de 16 bij 9 van de 7-inch playbook. En dat is eigenlijk het enige wat we nou weten. Uh, maar daarnaast komt er deze week een, een nieuw model in de... Oh, sorry. Zeg het ja, sorry. Je kan niet ophouden met lachen. Maar niemand moet een playbook kopen. Sorry. Ja, maar nee, of je het moet kopen is een tweede. Maar ze worden best wel ja. verkocht, volgens mij. Nou goed, ze zijn ook... Kijk, voor, kopen... voor 189 euro. Hè? Dat ding wordt echt... Uitverkocht, zeg maar. Hè. Mm -hmm. en voor, ik heb gezien, volgens mij voor, voor 180 euro of zo... Um, is, is het inderdaad interessant om te overwegen. Alleen het probleem is, het is het, is een, het derde OS, zeg maar. Mm -hmm. En we, we moeten gewoon uh, bij het advies meenemen... dat de apps die je koopt in die twee jaar, die, uh, dat je zijn tablet houdt... of een anderhalf jaar, wat, hoe lang dan ook, drie jaar... Die wil je natuurlijk daarna ook kunnen, kunnen gebruiken en niet opnieuw hoeven te kopen. Dus in dat opzicht is het gewoon niet zo'n heel verstandige aankopen, zeg maar. Om ja. uh, uh, um in dat ecosysteem te investeren. Plus, ik geloof er heilig in dat RIM gewoon het niet overleven gaat. RIM uh, gaat op een gegeven moment de, de mobiele afdeling verkopen aan iets... En, en dan wordt het opgeverdeeld. En Rim zoals we het kennen, of Blackberry zoals we het kennen, is over een paar jaar helemaal dood. Het zijn alleen nog maar de 15 en 16 jarigen op dit moment in Nederland die dat ding kopen. En de rest van de wereld is er klaar mee. Ik, is, is, ik dacht juist, uh, goed ik woon al anderhalf jaar niet meer in Nederland. Dus ik zie ze niet zoveel over straat lopen. Maar de zakelijke lui hebben toch allemaal een, een rim Ja, tweeënhalf jaar, drie jaar geleden toen jij vertrok zo'n beetje. En ondertussen zijn die allemaal over op Android en op iOS en dat soort dingen. Rim doet het verschrikkelijk slecht op het moment. Oké. Okay. Kijk, en zelfs als zou het in Nederland populair zijn... Hè? dat is in de bigger scheme of things, zeg maar... Mm -hmm. is dat niet zo heel interessant voor, voor het grote Canadese bedrijf... dat gewoon echt al maanden in een vrije val lijkt. Hè? Ja. Uh, en, en, en weet je wat het is? Uh, ik heb het uh, uh, toch graag over investeren in een ecosysteem. En daar moet je gewoon rekening mee houden. Het, als je in iets investeert wat op kla, klappen staat... Uh, dan heb je een grote kans dat je je geld kwijt bent... en Vandaar dat het me niet een verstandige investering lijkt. Ja, kijk dan alsjeblieft naar Android of naar iOS. Ja. Of misschien zelfs wel een volgend kwartaal naar Windows 8. Ja, precies. Maar ja, goed, <coughs> ik wil uh, BlackBerry OS of hoe je het ook wil noemen. BlackBerry de 10 gaat het worden, hè, het nieuwe OS. Um, ik wil het ook nog niet helemaal afschrijven. Ik denk wel dat er, dat er inmiddels, of inmiddels dat er nog steeds een basis is waar men op kan bouwen bij RIM. Uh, qua gebruikers. Oh, daar verschillen ja, we echt van. Maar, ja. maar ze geven ook niet op hoor. En dat, dat, dat ziet ze dan wel. Want er komt er gewoon, deze, week, sure. deze week komt er een 3G, model, 3G, 4G model in de VS. 550 dollar. Ze, beginnen, ze zetten weer hoog in. Um, <laughs> dezelfde, eigenlijk precies hetzelfde playbook die er al was. Alleen dus met, met de 3G, 4G module. Um, en een iets, iets snellere Texas Instruments processor geloof ik. Maar goed. Ja, de Holland 8 is door naar de finale. thee. <laughs> dat ze hem toch even gezegd hebben. Mooi zo. joe ik malaya. Dat weten alleen de mensen wanneer hij wel wat dat betekent. Maar, um, Ja, uh, nee, nee. Uh, hou er maar over op. Uh, weet je, het is. Gaat gewoon niet gebeuren. Oké. Okay. Want soms hebben ze. Android, iOS en Windows 8 om tegen te, te concurreren. Het vierde OS. Het is gewoon te laat. Helaas het is jammer. En leuk dat ze het nog proberen zonder van het geld. Want ze kunnen beter nu de investeerders het geld uh, wat er nog over is teruggeven. Want dat, gaat, dat staat op klappen. Oké, okay, nou, laten we zien. Um, wat andere dingetjes. Uh, Huawei, die bespreken we elke week wel eens een beetje volgens mij. <laughs> is dat iPad of MediaPad? <laughs> ik heb een spellingsfoutje gemaakt, maar het is inderdaad een Mediapad. <laughs> ja, ik kan die naam ook al niet uitspreken. Dus Mediapad 7 Lite, uh, opvolger van de Mediapad die eigenlijk vorig jaar gelanceerd was. Het 7-inch model. Dat heb ik ook gereviewd begin dit jaar ergens. Was ik redelijk tevreden over. En was, de reden daarvan was uh, dat alles redelijk stabiel en, en, en snel was. Omdat uh, hoe wij niks gedaan had aan skin en ook geen bloat, uh, bloatware had geïnstalleerd... Um, dat was eigenlijk de belangrijkste reden. Maar het was een, een leuke tablet en daar komt nou een iets uitgekledere versie van. Met wat mindere camera, volgens mij een wat mindere processor. Um, en wat minder aansluitingen, die komt nou op de markt. En eigenlijk in de, in de trend van de Nexus 7. Um, je skipt wat elementen qua hardware. Je levert op bepaalde vlakken in. Maar je zet je tablet wel voor 149, 49, 199. Iets in die prijsklasse uh, uh, qua euro's. Uh, zet je hem in de markt en dat moet het dan gaan worden. Maar geen idee wanneer de ding op de markt gaat verschijnen. Huawei heeft het net op de website gezet, dus dat zal nog wel even duren. Waarschijnlijk wordt die tijdens IFA 2012 gepresenteerd. Alright. Ja. Ja, cool. Uh, goede trend natuurlijk. Hè? Dat, uh, uh, en uh, voor, voor, voor, voor bedrijven als Huawei en. De Samsung met hun 7-inch goedkopere tablet liggen er nu nog een paar maanden de kansen open om uh, goedkoop aan te, aan te bieden. Mm. Uh, tot die Nexus 7 worden komt, want dat lijkt toch wel echt uh, de topklasse te zijn. Of de, de top in zijn klasse te, te, te, te zijn en te blijven de komende tijd. Ja. Nou. Uh, maar nu is natuurlijk daar nog het grootste probleem van. Het is geen budget tablet. Als je hem in Nederland wil kopen, dan koop je een tablet uit het middensegment. Omdat je mij er extra nodig hebt aan belastingen. En, en, en iemand die dat voor je regelt om dat ding uh, naar Nederland te krijgen. Dus op dit moment is de Nexus 7 eigenlijk nog een middenklasse uh, tablet qua prijs. En niet een budget tablet. Dus de, de budget tablets die het ook goed doen. Dus de 7 en uh, die, dat ding van hoe waar het over heb, Die hebben nu nog echt kansen. Nou. Dat het scheelt toch 100 tot 150 euro, hè? Want jij hebt ook iets van 320 euro of zo neergelegd uiteindelijk. Ja, ja, ja. Te veel. Of tenminste, ja. eh, gezien het feit dat we er hier over een maandje voor te betalen. Ja, nee, nou ja, exact. Maar goed, eh, we hebben een betere reden. Uh, de Galaxy Tab 7.7, verboten! Ja, ja, ja. Helaas, of ja, helaas. Ja, goed. Eh. Het is gewoon het is onwijs goed nieuws voor de consument, want het is zonde van je geld namelijk. Ja, in dat opzicht, uh, alhoewel die wel inmiddels een stuk goedkoper geworden is, hoor. Oh, hoe, wat kost dat ding? Ik oh, zou ik even moeten gaan opzoeken. Maar ondertussen, uh, ja goed, ik vind de redenatie allemaal toch weer zo krom. Van, ja, het, op zich schendt hij dus geen patenten, maar uh, gaat het puur om de design kwestie van hij lijkt te veel op een iPad. En dat... Hij lijkt helemaal niet op een iPad. Nee, maar ja, dat wordt weer geredeneerd vanuit het feit de Galaxy Tab 10.1, uh, bepaalde de Duitse rechter al, die lijkt te veel mm -hmm. op een iPad... ...de Galaxy Tab 7.7 lijkt op een Galaxy Tab 10.1... ...dus lijkt die op een iPad. Ja, jongens. <laughs> Fucking genius. Ja, ik... ja nee, serieus. Het is allemaal zo'n zo, zo grote... Uh, oh. ...ja, hoe noem je dat? Grapisje. Ik zie trouwens... groep uh, en chaos en alles. Hij is trouwens is ook hier? niet meer te koop in Nederland. Nagenoeg na, na niet meer. Nee, Vorige week wel, nog wel, maar, maar toen kwam Nu.nl met het nieuws van... ...hij blijft toch in Nederland te koop doordat de voorraad op is... ...maar het lijkt erop dat uh, iedereen aan de winkel gerend is... ...want de voorraad is op... Uh, ja, of ze hadden er maar drie op voorraad. Precies, de size, uh, die kunnen we afstrepen van het lijst. Ja, uh, hartstikke mooie hardware, nog steeds op de 3.2 en dat werkte voor geen meter. <kijkt> en dat is het probleem van de 7.7. Ja. Want die hardware, man, man, man, wat vond ik dat een mooi ding. Ja, ja is... oh, helaas. Die had ding ik graag op Jellybean gezien dan, ja. Ja, ik ook. Zeker weten. echt Sterker nog dat het blijft. Maar ja, het is anderhalf jaar geleden of zo dat het ding kwam. En dat is nu toch alweer wat ouder, natuurlijk. Dus uh, ach, ja, het is gewoon één grote chaos en zooi met die, met die Asus uh, of uh, Samsung versus Apple. Het is on ongelooflijk. De Engelse rechter heeft, volgens mij, wat is dat, twee weken geleden gezegd. Van ja, maar uh, ik uh, ken uh, Apple's claim niet toe. Want de uh, Samsung is niet cool genoeg. <laughs> Maar jullie zijn veel cooler, dus dat lijkt niet, want jullie zijn veel cooler. Dus de, om, omdat die andere het zeg maar niet cool is, is, is disqualificeren jullie zichzelf al om erop te lijken. Ja. Al dat soort onzin. Iedereen heeft een ander idee over. En uiteindelijk is het gewoon zonde, en allemaal troep, en, en, en echt belachelijk. En, dat het goed nieuws is voor de, voor de consument was natuurlijk maar een grapje. Het is belachelijk dat dit soort dingen kunnen Psst. gebeuren nog. En uh, zeker voor de tablet die er echt helemaal niet op lijkt. Die 10.1, 10 dat is nogal wat te, te overzien. En we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat zeker vorig jaar Samsung ook echt schandalig aan het kopiëren was. Hè? Ik bedoel, ze hadden van... Uh, stores, tot icoontjes, tot verpakkingen... ...tot dockconnectors, tot ja, weergaves. Ik uh, bedoel, <laughs> het, het, het was op een gegeven moment ook echt een puur copyfest. En dat is ondertussen anders. Maar we moeten het ook niet vergeten, zeg maar. En dat was al een beetje de beer prikken... ...terwijl de beer gewoon een beetje boos was. Want Apple was al niet zo blij met Google's uh, Android. Omdat Eric Smit het natuurlijk gejat heeft van, <laughs> van Apple. Uh, ja, dus ik dus, uh, bedoel... Er zit een geschiedenis achter die je wel moet begrijpen zonder dat je daar dan over gaat klagen zeg maar. Maar ondertussen wordt het toch wel echt een, een, een verhaal om over te janken inderdaad. Goed. Hey, um, jij bent een vieze, vuile leugenaar. Alweer? Ja, en, en weet je wat jij bent? Gewoon, gewoon, gewoon, gewoon, precies, en, en, en, en, en, en jij doet alles, alles voor de pageviews, doe jij. Oh, dat mij? sowieso, dat laat ik dat vooropstellen. Oh, vind. ik had verwacht dat, je mis, dat ik je nu zou beledigen. Want ik voel me beledigd als iemand mij een vieze, vuile leugen ja, doet. Dat, dat, dat, dat gedeelte, daar kom ik nog op terug, uh, zodra het microfoon zou staan, nee. <lacht> nee. nee, weet je wat er was? Ik probeerde jou te beledigen omdat ik me vorige week erg beledigd voelde, of was het twee weken geleden, dat Asus zo fel reageerde op mijn conclusie dat ze zeiden van, hé, hey, er komen updates voor de 201 en up. Ja en dat mijn conclusie was eh, en overigens gewoon onderbewust hè zonder dat ik dat want ik meende echt gehoord te hebben dat ze zeiden er komen updates voor de 2.01 en up wat ze kennelijk gezegd hebben was er komen sowieso updates voor de 2.01 en up en dus was nog steeds de onderbewuste maar logische conclusie van er komen geen updates naar Jelly Bean voor de 1.01 en Slider uh -huh. En uh, nou, daar was even een beetje gedoe over. En toen werden we een beetje voor pageview hoeren uitgemaakt. Om het maar eventjes vrij te vertalen. En ik voelde me redelijk beledigd door dat feit. Um, en ondertussen uh, is het Niet, niet, alleen, niet geworden... alleen door Ester nederland hè? ook door Eest-Duitsland. Die, die, die zei dat gewoon net, ja, ja. van uh, jullie speculeren en uh, praten onzin. Ja, jullie praten poep man. Ja, en, maar toen kwam inderdaad uh, deze week, of afgelopen week kwam Eest-Italië uh, met een uh, eigen <laughs> uitspraak. Die zei, uh, is het Duitsland, wat jullie zeggen is poep. Daar um, klopt geen hol van. Uh, jullie uh, praten onzin en jullie speculeren. Want ja, dus ik voel me beledigd. <laughs> ja, de, de, wie, wie lult er nou uit zijn nek hier? Uh, volgens mij uiteindelijk wij niet. Uh, jij niet. Um, want is, ja, gelukkig is, hebben we er ook geen enkele twijfel over laten bestaan hoor. Er komt geen update. Nee, nee, nee. nee Islamisme nou, heeft dan nou gewoon letterlijk gezegd. Uh, geen update voor de 1Lane en Slider. Duidelijker kon niet, want er stond, het stond er gewoon letterlijk op Facebook. Dus het lijkt mij duidelijk, uh, wij eisen rectificaties op Facebook en Twitters en aces-homepages met backlinks, zodat wij pageviews krijgen. Ja precies, meer pageviews please! <laughs> Zo is het net. Nee, maar ja, zonder gekheid, het is natuurlijk al mee een beetje rottig gegaan en ja, misschien uh, had ik dat inderdaad beter kunnen interpreteren toen die tijd, alleen de conclusie blijft hetzelfde en de reacties die erop op zijn gekomen, dat, dat stoort gewoon zeker als, als alle vestigingen van Aces van gewoon wat anders zeggen en, en uiteindelijk iedereen die het een beetje logisch na kan denken weet dat er geen update komt. Nee, ja, dat lijkt me Oké, okay, uh, afsluiten met uh, een Argos 101X SG10 tablet. Ja, nou ja, dat, uh, vorig jaar hadden we t, uh, toch die Argos 101 G9 uh, tablets. En daar was ik redelijk tevreden over. Dat was voor weinig geld. Uh, relatief weinig In die periode dan. Uh, was het was uh, 300 euro toen. Had je een Android 3.2 Honicom tablet. Met redelijke specificaties. Een kickstand. Uh, goed display. Noem maar op. Um, dus dat was redelijk oké. Okay. Um, maar er zijn opvolgers die komen. En dat is de G10 serie. En Argos zet in op een vrij design. Wit met zilver. Zet uh, in op keyboard, docs. Uh, uh, die, die heel simpel uh, in elkaar te zetten zijn met tablet. Um, het wordt allemaal heel spannend. Alleen we weten er nog vrij weinig van. Um, tijdens IFA 2012 zal Argos uh, deze tablets gaan presenteren. Ik heb uh, eind vorige week nog iemand gesproken. Bij Argos en die sprak over een prijs van 349 euro. Ja, en dat wordt wel interessant om dat te gaan zien. Want uh, zo'n Argos met een, met een uh, middenklasse serie, krijgt het wel moeilijker nu uh, Samsung, Acer, Asus, uh, Google en uh, met de Nexus 7 natuurlijk allemaal een stapje lager gaan qua prijs. Uh, komt die middenklasse serie van de Argos een beetje in het gedrang. Want zij kunnen nou wel een, een, een vrije tablet voor 349 of 399 euro gaan neerzetten. Maar dan zit je dus al direct aan de concurrentie. Uh, en dan moet je dus met iets unieks komen. En wellicht dat het keyboard dock gaat zijn wat standaard meegeleverd gaat worden. Uh, maar ik ben bang dat mensen toch nogal eerder gaan neigen naar een Samsung of een Asus of een uh, Nexus 7 tablet. Maar goed, dat gaan we zien nogmaals. We weten er heel weinig vanaf, maar dat zijn interessante tablets om rekening mee te gaan houden. Uh, eind augustus, begin september worden ze gepresenteerd. Ja, oké. Okay, Julio? Dat was het nieuws. Dit was het nieuws? Ja, dat is toch van, uh, dit was, dit was het nieuws. Uh, dat is een leuk programma, vond ik bij trouwens altijd. Inderdaad. Um, ja, de komende week staat nog wat op stapel? Um, nou, wat ik me van vorig jaar herinner is dat het in juli nog wel redelijk, redelijk te doen is met nieuws. Maar dat het in augustus allemaal op zijn luie reed ligt. Oké, okay, nou ja, dan het belangrijkere vraag. Verwacht je nog gouden medailles van Nederland? Oh, ik verwacht absoluut. Ik heb absoluut geen idee welke disciplines ik nog. Ah, kom op, Wie gaat het nog halen, denk je? Eentje. <lacht> ik ook. Ik oh, voor... <lacht> ja, krijg een E-spotter. Epke Sonderland. Oh ik, ja, ja. ja, op, ja op, op stok gaat halen. Renomi Kromemi Jojo. Hopelijk dat die twee Was goud dat. gaat pakken. Uh, de Holland 8, hoop ik, maar dat gaat niet gebeuren. <lacht> Helaas. Uh, wie kan er nog meer winnen? Nou, hokjes die nog uh, kunnen winnen. Oh zeker, zeker. Die gaan ook. Uh... De mannen doen jij ik mee of niet? Ja, ja die spelen vandaag. We nou, gaan die ook goud pakken. Ja, jongen, we ja, dan... worden gewoon ja. eerst op de medailles. We gaan het zien. Ik hoop dat we Italië verslaan. Succes.